Minister Klink werkt aan nieuwe rookregels omdat verschillende rechters de huidige regels onderuit hebben gehaald. Maar hij heeft nu aangekondigd dat de nieuwe regels pas ingaan als een onderzoek naar ventilatiesystemen is afgerond. Klink verwacht de uitkomsten van dat onderzoek in het voorjaar. Historicus en schrijver Kees Vasseur wordt aangeklaagd voor smaad. In het boek Juliana en Bernhard, dat vorig jaar verscheen, zou hij postuum karaktermoord hebben gepleegd op een kamerheer van koningin Juliana, Gerry van Maasdijk. Twee van zijn kinderen stappen nu naar de rechter. Van Maasdijk, een vertrouweling van de koningin, werd door Vasseur omschreven als onrustzaaier en scheurmaker in het koninklijk huwelijk. Gisteren verscheen een boek, dat is gebaseerd op de dagboeken van Gerry van Maasdijk. Volgens zijn kinderen was hun vader een integerman en een loyaal monarchist. Op radio en televisie wordt uitgebreid stilgestaan bij de dood van Ramses Jaffi. De zanger en acteur overleed vanochtend op 76-jarige leeftijd. Om half twaalf zendt de NPS de film Ramses uit. De documentaire van Pieter Fleury, die in 2002 een gouden kalfon. De uitzendingen van RTL Boulevard en De Wereld Draait Door staan volledig in het teken van Shaffi's leven. Net als het programma Kunststof vanavond op Radio 1. Op Radio 2 zijn vanavond hoogtepunten te horen uit het gala van het Nederlandse Lita 2003. Shaffi stond centraal tijdens dat gala. In Amsterdam zijn twee schilderijen van Adriaan Koorten geveild voor ruim 3 miljoen euro. De schilderijen van de 17e eeuwse meester werden onlangs ontdekt. De doeken hadden lang in een kast gelegen van een Nederlandse familie. Deskundigen van het veilinghuis Sotheby's stelden vast dat het om twee koortes ging. Een Europese privéverzamelaar kocht de twee schilderijen voor elk ruim 1,5 miljoen euro aan. En dat is veel meer dan was verwacht. De naam van de koper is niet bekendgemaakt. Het weer droog en bewolkt. Vannacht koelt het af tot rond het vriespunt. Morgen regen en dan ongeveer 6 graden. Dit. Ah!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 Daar ontmoet ik de familie Cole. Slips away, slips away, slips away. Never ever slips away. Talk to my baby on the telephone, long distance. Slips away, slips away. I never would have guessed I would miss someone so bad. Slips away, yeah, never slips away. To We zijn hier in het uh, Kostverloren park in Zandvoort met uh, Jan en Anne-Miek Kool. Wie is de familie uh, Kool eigenlijk precies? Uh, wij zijn bewoners van dit park in de zomermaanden. En we komen uit Haarlem, maar inmiddels wonen we tien jaar in Zandvoort. Waar wonen jullie in Zandvoort als vraag mag? Helemaal in het centrum. <laughs> in de Gasthuisstraat. Je hebt een heel schattig klein huisje. Het is een hartje Zandvoort. En wat we destijds gekocht hebben, omdat. De combinatie van de het huis in de Gasthuisstraat met deze bunker is optimaal. Als het druk wordt zomers, dan uh, is dit mijn achtertuin. Met een paar minuten heb ik, zit ik hier in de stilte en heb ik de privacy uh, die ik wens. Voor de mensen die het niet weten, want dat zijn er eigenlijk best wel veel. Mensen die net in Zandvoort komen wonen, waar ligt het park precies? Het kostverloren wordt omsloten door uh, de golfbaan. Ik ken hem Golfclub. De Zandvoortse de Korsflorenstraat, een stuk van de Sofiaweg en de Spoorbaan. En waar is het klaphekje? Want je moet door een klaphekje ja, heen. Dat is halverwege de Korsflorenstraat, tenminste het, zuidelijke, of het westelijke gedeelte van de Korsflorenstraat. Daar is de Quartles van Uffertlaan, richting het, het, het huis in het Korsfloren. En dan na een meter of vijftig kom je bij het klaphek. En dat is de ingang, de officiële ingang van het park. Iets verderop is er ook nog een ingang. De, op de hoek van de straat en aan de het rijwielpad naar Bentveld. Daar is ook een ingang. Er zijn drie ingangen inderdaad, geweldig. Ja. Ook aan het Visserspad. Daar is ook nog een officiële ingang. Daar is uh, ja vroeger was het uh, illegaal zeg maar zeggen. He, er liep daar een hek, maar werd altijd opengeknipt en uh, van uh, dat soort vernielingen. En maar nu heeft de de eigenaar heeft daar een, uh, een hek neergezet met een echte ingang. Dus ik geloof zelfs twee ja. aan die kant. En het visserspad is het pad wat je lopen kan. Er lopen ook veel honden daar met hun eigenaren. En dat gaat naar Overveen eigenlijk. Ja, ja. Kruintje, Annemiek, we, het klaphek gaan we door. En dan, wat zien we hier dan? Dan ga ik toch nog even terug, het hekje door, Kwardes van Uffordlaan. En dan uh, moet je bedenken dat uh, waar de Kwardes van Uffordlaan begint, aan de Korsflorenstraat, zat vroeger het Klaphek. En daar, het achterliggende terrein, tot aan de dus de oude trambaan, zeg maar, het fietspad, was allemaal Korsflorenpark. En dat is, uh, ja, in de jaren zeventig is daar, uh, met de bouw van het uh, HIK... het Huis in Korsfloren, is dat. Uh, verkocht aan ja, anderen. En er zijn villa's gebouwd. En met gevolgen dat er... Uh, wat ons betreft nog een... Uh, een klein gedeelte over is. Maar we zijn er... Uh, het is nog 14 hectare ongeveer. Jan, hoe oud is het kostverloren park eigenlijk? Dit kostverloren park, zoals het er nu bij ligt... is van 1907. Toen is het gesticht door uh, de heer Varenkamp... met een paar uh, mensen uit het dorp. Onder andere Ernst Bro Brokmeijer... En die, die, hebben, uh, ja, die hebben een wandelpark ervan gemaakt. Uh, voor die tijd was er nog een ander wandelpark wat het Korseloorde heette. Dat was tegenover of rond het uh, huidige uh, Spalier, het Amsterdamse Kinderkolonie. En, uh, dat is maar een jaartje of tien geweest. Van 1881 tot 1892, 1891 zo'n beetje. En van 1907 tot aan de Eerste Wereldoorlog... Uh, ja, is dit park echt als, als, de, als vertier geweest. En na de, na de Tweede Wereldoorlog, dus na 1945... is het weer opnieuw eigenlijk voor, voor, hoe heet het, voor vertier geweest... maar onder andere ook voor bewoning van die, van die bunkers die er inmiddels stonden. En dat vertier, dat is eigenlijk afgelopen zo rond 1965. Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad... en prikt de dagen van december op zijn hoed...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 Waar komt hij vandaan? Hij koestert de dagen van rood van glitteren, watten en sterrenpapier. Geen, Geen mens kan zijn naam.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 Toch blijft zo'n spoto leeg, ze lachen Alleen een meisje blijft staan praten Een mager meisje van plezier I'm Boerij, terwijl de lapjes kat heel stil de passie breedt. Het geurt naar brood en warme wijn. En in de sneeuw nacht bij de vallen, verwachten ze het nieuwe jaar. De laatste dag komt aan gevlogen, de laatste slagen zijn gevallen. en vuurpijl buiten hemel in. precies in het Verloren park. We zijn iets verder gelopen en we, lopen nu, we kijken nu op een oude vervallen schommel... die na de Tweede Wereldoorlog wel neergezet is. Dus toen heeft men ook geïnvesteerd in het verdier. En dit is ook de plek ongeveer waar voor de oorlog de kleine schommels stonden. Er zijn, dan praat je over een paal in de grond en nog een paal in de grond. Daartussen een stuk touw en daar een plankje tussen. Dat, was, dat waren de vroegere schommels, dit zijn ze metalen schommels. Misschien weet Arnemiek iets meer te vertellen, want die heeft dat als kind ook beleefd. Liep dus een, uh, het tegelpad liep dus hier voor die schommels langs en liep door. Je kwam tegen een vijver aan, want er was hier ook een vijver met, uh, met eenden en, en ganzen. En daar verderop nog, was een theehuis. En daar uh, met een terras. En dat was. Uh, ja, daar kwamen heel veel schoolreisjes ook hier naar, de, naar, die, naar die speeltuin toe. En dat is in een, een huis wat in, in de twintig jaren. Dertig jaar is dat, is dat gebouwd. Voor de tijd was er aan het begin van de speeltuin een, een, een, ja, een, een, een soort tent waar ook van alles geschonken werd. Maar dat is op een gegeven moment afgebrand en toen is daar het, een theehuis met een...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 Uh, er is een hele grote meneesje, daar staan we nu in. Uh, er is ook een, een, een officiersonderkomen. Uh, die uh, is zeg maar vier keer groter dan een standaard bunker. En voor de rest weet ik niet precies. Ja, er is nog een keuken. Die ook als, als, als bunker wordt gebruikt, omdat die net zo groot is. Alleen daar zaten wat andere ramen of geen ramen in. En misschien bunkers... De, de Toebroeks, heet dat zo? Ja, zoiets. Toebroeks, die zitten op, uh, op ieder hoogduin zit een, uh, een, ja, een, een bunker waar een, een, een, een mitrailleur op kon draaien op een, uh, op een rail. En die zijn, uh, die zijn ook nog intact. Die ja, dat was om de vliegtuigen uit de lucht te schieten? Ja, eventueel. Of het ooit gebruikt is, weet ik niet. Maar dat, uh, ja, daar dienden ze voor.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 die zijn er duin in gelopen en die zijn daar bunkers tegengekomen waarschijnlijk. En die hebben zich gewoon min of meer gekraakt een paar, niet allemaal. En daar kreeg de burgemeester, die kreeg er al vrij snel lucht van. En die heeft toen de eigenaar, de heer Quarles van Huffert, op zijn vingers getikt dat hij dat moest gaan reguleren. En dat heeft hij beloofd en dat is hij vanaf 1946 gaan doen. Hij is niet zo onaardig geweest om de krakers weg te sturen en uh, andere zand voor zijn eigen familie erin te zetten. Nou, zijn eigen familie denkt niet dat hij erin wilde wonen toen. Want er was wat, echt wel wat werk uh, te verrichten. Het was allemaal zand. Uh, er stond een grote muur voor. Het was eigenlijk alleen een spleet waar je naar mee liep. En dan liep je een, eigenlijk een donker hol in. Het zat natuurlijk echt helemaal nog wel ingegraven. Want die Duitsers hadden echt een... of Tenminste, degene die het gebouwd hadden... Die hebben een flinke hoop zand eroverheen gelegd. En uh, ja, het was eigenlijk niet, uh, niet bewoonbaar in die tijd. Maar het was vrij snel bewoonbaar, is het gemaakt. Want als ik foto's van 1947 zie, dan zit er eigenlijk... Eigenlijk geen verschil meer in van hoe het er nu uitziet. Dus men heeft er wel uh, flink aangepakt. Er waren geen regeltjes eigenlijk vroeger zo van je mag dat niet doen, want het is uh, ja de wet dat het van die en die is. Ik vind het heel aardig eigenlijk van Kart van Ufford uh, dat hij dat toestaat. Ja, hij heeft ook wel. Carlos van Uffert heeft ook wel meteen uh, bedacht dat, dat je moest wel wat mankeren om er in zo'n bunker te mogen. En meestal iets aan de luchtwegen of zielig. Of, en er waren er natuurlijk veel zielige mensen direct naar de oorlog die lucht en weet ik wat allemaal tekort kwamen. Kinderen hè, die moesten, die moesten altijd moesten wat mankeren. En uh, op, die, uh, op die gronden kreeg je de beschikking over een bunker. De eerste die er zaten, die er. Niet allemaal zijn gebleven hoor, die in dat eerste jaar hier, uh, hier bivakkeerden, maar diverse families wel. En die er verder in kwamen, nou ja, net wat ik zeg, die hadden, er was een medische grond uh, om hierin te komen. En ik moet zeggen dat uh, de heer Quarles, die kwam uh, iedere week kwam die, uh, kwam die altijd langs en, en hij vond het heerlijk hoe hij zag hoe die kinderen.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 Het was voor zo weinig geld. Dus hij vond, nou, wat, daar moet dat tegenover staan. Met gevolg dat de kinderen ook in Zandvoort uh, naar school gingen voor de, voor de eerste maanden. En ja, dat is ook mijn, uh, mijn herinnering. Ik zat op de willem school in de Dokter Gerkenstraat. Annemiek, waar kom je zelf vandaan dan? Wij, mijn oude woonden in Haarlem. Dat waren uh, uitzonderingen, maar uh, gelukkig, tussen aanhalen en stekens, mankeerde mijn broer ook wat. Waardoor wij uh, toch een uh, bunker konden krijgen. Ça, le vent d'ici fait voler tous nos oiseaux, les champs d'ici font ce qu'ils peuvent. Ik zie hier een soort muur, prachtig, uh, waarschijnlijk een oude muur. Wat kun je daarover vertellen? Ah, het is ook nog een overblijfsel uit, uh, uit de oorlog. Je moet je voorstellen dat uh, we staan dit, ook bij de Menezië. Daar stonden de paarden in. En in dit gedeelte, daar werden de, de karren neergezet... En dan moet je je voorstellen dat daar overheen ja, een, een net zat als camouflage. Maar het was dus een, een gedeelte om, de, om de, de wagens neer te zetten. Uh, na de oorlog is daar een volière uh, van gemaakt. Waar uh, allerlei, uh, allerlei beesten in zaten. En ik denk dat uh, sommige mensen zich dat echt nog wel, uh, wel zullen herinneren. Later uh, is het een fietsenstalling geworden voor de, voor de bunkerbewoners. Waarom laat ze deze muur zo staan? Nou, vind je niet mooi met die begroeiing zo. Het is net of er een of ander groot, mooi oud huis achter ligt, maar dat is niet het geval. Er ligt nog, uh, nog één bunker achter. En uh, ik moet ook zeggen, we gebruiken dit nu zo zomers ook als, uh, als het terras van de bunkerbewoners. We komen dan hier gezellig bij elkaar met een, uh, met een tafel en een stoeltje en een glaasje en een flesje. En uh, nou ja, het... Uh, ja... Het oude termen, het praathuis. Het is wel leuk hè? Dan kan je hier ook wel een soort uh, rommelmarktje verzinnen. Of een expositie van schilders in de natuur. Ja, ja, ja. Ja, een barbecue, dat soort zaken. Het is echt het verzamelpunt tegenwoordig van, uh, van de bewoners. Als we iets te vieren hebben of uh, we organiseren iets... dan is het altijd hier op, uh, op deze plek. Wanneer mogen de bewoners er weer in? Want ik neem aan als ze op iedere deur gaan kloppen... dat er hooguit één iemand uh, illegaal uh, in ligt. Maar wanneer mogen ze weer aanwezig zijn? Uh, je mag er uh, op... Uh... Zes weken? Nee, iets, iets langer. Ik geloof van, van, van 1 november tot uh, 15 februari of zo. Mag je er niet overnachten. Maar het is, uh, de bunkers worden permanent verhuurd. Dus het houdt in dat je je spullen, die, die laat je daar. En uh, ja, het... Uh, regelmatig, inderdaad, dat wij er ook, uh, ook komen. Het, het hoeft maar uh, lekker weer te zijn. En, uh, nou, je zet je stoeltje buiten en, uh, en je zit en ja, meestal zo rond, uh, rond maart, 1 maart, dan uh, gaan de mensen weer, uh, weer klussen, want het is een, een bron van onderhoud, een bunker. Daar, uh, daar blijf je mee het werk, want ja, hoe leuk het er zomers ook uitziet, het is en blijft een bunker met olgen van dien van vocht en uh, al dat soort zaken. Annemiek, we zijn nu door het uh, Kosverlorenpark heen gelopen... en we zien hier een bunker. Dit is jeugdsentiment voor je. Vertel. Ja, hier, uh, ben, ik sinds, uh, hier ben ik komen te wonen in 1948. En uh, het, het verhaal wat mijn ouders altijd vertellen... dat toen ze deze bunker voor het eerst zagen... Uh, was het alleen maar een gat naar beneden, een trappetje. Want er stond de scherfmuur die erop stond... die ervoor stond, die liep tot aan het dak... En tegen die scherfmuur aan was het duin. En ook aan de zijkant was het duin. Dus het was alleen één spleet uh, naar beneden. En mijn, moeder, of mijn vader heeft mijn moeder ter plekke beloofd dat hij het duin helemaal af zou graven. En het was ook een, uh, een regel van uh, de heer Kwarles dat de scherfmuur, die moest, uh, nou, ik denk tot, uh, tot één meter... Uh, 1,20 meter of zo moest uh, afgebroken worden. Dus je had vanuit de bunker toen en uh, de, ja, door de deur had je vrij uitzicht uh, naar buiten. En, uh, maar ja, en ook uh, de ramen zijn vergroot. Nou, in een tijd dat er nog echt geen, uh, geen aggregaat was en een elektrische boormachine, weet ik veel wat. Dus mijn vader ging met een, uh, met een vuistje heeft hij de gaten erin gemaakt. En uh, kan je verzekeren dat dat wel eens wat bloed heeft opgeleverd. Ja, voorzorg, vuistjes en hamer of hamer, zo'n iets een heel ja, sterk vaartje, ding? Een een, een, een vierkant, vierkant hamertje en dan met een bijtel. En dan denk, tank, tank, denk, tank, denk En dat doe je dan de hele dag, want het is wel een, een muur van uh, 50 centimeter dik. En de ene bunker is ook de andere niet hoor. Ik denk dat daar uh, tijdens de oorlog ook wat mee gesaboteerd is. Maar deze bunker waar we nu voor staan, was een heel harde. Dat, uh, dat weet ik wel. Knappe vader hoor. En ja. toch maar doorgaan, anders krijg je ruzie. <laughs> en wat is een scherfmuur voor de luisteraars? Uh, ja, ze moesten toch uh, beschermd worden tegen eventuele ja, luchtaanvallen, bombardementen. En dus ja, die muren voor de ingang. En uh, de eventuele ramen die erin zaten. Ja, dat was toch de bescherming tegen eventueel ja, de scherven. Dus vandaar dat uh, het die naam had. Eigenlijk is het heel grappig, hè. Ik bedoel, de Duitsers hebben heel veel uh, verdriet en ellende veroorzaakt. Hier, uh, onder andere ook in Zandvoort. En toch op de een of andere manier, uh, met, met, met jouw vader een soort vergevingsgezindheid. Van nou ja, ik weet niet wat de goede man dacht. En die. die, die ze gingen met z'n allen hier een vakantiewoningen maken. Dat vind ik bijzonder. Ja, we zijn er achteraf natuurlijk heel erg blij mee dat het gebeurd is zoals het gegaan is. Maar. Uh, uh...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 Dus het, het groeit lekker aan. Eigenlijk een verkeerde begroeiing. Toen je een klein meisje was, kun je beschrijven hoe dit gedeelte er toen uitzag? Zand. <laughs> Zand, lekker zand, voort, lekker voort. Heel veel zand. Als je ook de luchtfoto's ziet uit uh, die tijd, nou, dat, dat, dat is onvoorstelbaar. En ik, ik zeg wel, eens, als ik op een, uh, op een graspriet stond, dan uh, werd ik al een maand voor Kijk uit! En, uh, dat, maar dat is echt niet te vergelijken met nu. Mensen die hier echt zo'n twintig uh, zo zo jaar niet, gezei, niet zijn geweest, nou, die weten niet wat ze zien. En, en verdwalen gewoon ook. Want je zit echt in een... Uh, in een bos tegenwoordig. En ja, in de tijd is natuurlijk door, ook door de bunkerbewoners, omdat er zoveel zand was... toch wel hier en daar een, een wilgetak neergezet. En uh, ja, dus allemaal om maar het zand tegen te gaan. Nou ja, dat is in eerste instantie uh, erg goed gelukt. Met alle gevolgen van dien uh, nu. Een landschapverandering eigenlijk in ja. uh, meer dan 50 jaar. Ja, er liggen ook uh, aan de noordzijde liggen, zijn nog aardappelvelden of aardappelkuilen... Nou, die moet je dus weten, die moet je herkennen, want die zijn helemaal opgevuld met, met bomen ook. Mm -hmm.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 Uh, veel stoken vanwege het, uh, vanwege het vocht en zeker in het voorjaar dan moet je hem uh, ja, als het ware op temperatuur brengen en dan, dan ja, als je dat nog maar regelmatig bijhoudt dan, uh, dan is, het, uh, is het prima toeven dan uh, hou je hem goed droog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 Uh, we, je woont hier niet meer continu, geen maanden. Uh, als het slecht weer is, dan zeggen de mensen, nou, adieu, ik ga weer uh, naar mijn ander huis. Dus zo'n s'avonds heb je eigenlijk aan een, uh, aan een paar uh, houtblokken, heb je, heb je dan genoeg om even de, even de kou eruit, of de kou eruit uit te stoken. Dus, en de zon, dat, uh, de, zon oh, de deur open en de zon erin. Waar haal je elektra? Waar, waar komt dat vandaan? Hoe werkt dat hier? Nou, de laatste jaren, hebben, althans de laatste jaren, sinds uh, jaren negentig, begin 90, hebben we hier uh, zonne-energie, zonnepaneel op het dak. En nou ja, dat, uh, dat functioneert uh, prima, want vroeger zaten we natuurlijk met, uh, met een olielamp of een, uh, of een gaslamp en uh, ja, kaarsen. Hoe zit het hier met het water, Jan? Nou, jaren geleden, dan, dat vertelde Annemiek al, dan uh, stonden er hier pompen in de buurt, een pomp. En daar haalde men dan emmers water naar boven toe. En van Lieverlee heeft men dat, uh, dat, dat, uh, dat waterleidingnet, wat er was, uitgebreid. Er is een toiletgebouw hier verderop en daar heeft men een waterleiding naartoe gebracht. En van daaruit heeft men weer een kraan hier weer in de buurt gezet. En vanaf die kraan is er weer naar alle bunkers weer een, een, een, een aansluiting gemaakt. En ja, alle bunkers hebben nu sinds de jaren uh, twintig stromend water. Het is niet zo luxe dat er een douche zit en een toilet. Dus je moet. Uh, hoe lang is het lopen naar het toiletgebouw en het douchegebouw? Uh, er is geen douchegebouw en er zijn ook geen douches. Uh, er zijn wel toiletten. Uh, er zijn, aan deze kant van het park zijn er drie toiletten in een toiletgebouw. Uh, gewoon een normale standaard toiletten. En daar maken we met elkaar gebruik van. En in, in, in een roulatiesysteem worden ze ook schoongemaakt. Niet dagelijks voor tienen is dat een verplichting. En dat, uh, dat wordt keurig onderhouden. Saamhorigheid inderdaad dan. Hè? Zo van nou, van, uh, woensdag is die familie aan de beurt de toilet schoonmaken. Uh, maar er stond, dacht ik, uh, in bepaalde boeken dat er ook een uh, douche was. Maar die is er dus niet. Uh, er wordt geacht dat je geen douche hebt. Sommige mensen hebben dan wel een, een, een, een koudwater douche. Een, een, een, een, een, gewoon om je af te spoelen als het lekker weer is. Maar... Het is een beetje onzinnig om hier op een zwakke waterleiding een, een, een douche te zetten. Dat, dat is niet te doen. Ik bedoel, er komt zo gek veel water komt er nou ook weer niet via de hoofdkraan hier naar binnen. Het, niet om uh, duizenden liters uh, te verpulveren.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 We hier op het terras en uh, kun jij vertellen aan de luisteraars uh, wat jullie er hiervan gemaakt hebben? Nou, we hebben, we zitten, wij zijn de hoogste bunker. We zitten ook pal tegen de Kennemer Golf aan. Het hek uh, ligt op uh, pakweg 10 meter. En uh, ja, vanaf het terras... Keek ik altijd op, uh, op de fles van het uh, burgemeester Venemaplein over de bomen heen? We zagen zelfs een stukje zee uh, in richting, uh, richting de noordkant. Ja, uh, de bomen zijn uh, groter geworden, dus we kijken nu tegen, tegen bomen aan. Wat ook geen slecht uitzicht is hoor. Maar het, uh, het, het, het vergezicht van de bunker dat we in eerste instantie hadden is, uh, is over. Maar we hebben hier een, uh, een terras met een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 Ja, na een jaar als je daar nu kijkt... zie je toch dat de begroeiing weer heel hard gaat. Dus het, ja, het zal echt ja, bijgehouden moeten worden op de een of andere manier. En nou ja, ik stel me ook veel voor van het, de uitvoer van het, het tweede gedeelte. Want daar is het ook heel dicht begroeid... En ik ben erg nieuwsgierig. Misschien dat daar ook weer herinneringen naar boven komen. Van, oh ja, zo was het. Inderdaad. Nou, ik kan nog uh, vertellen, als de mensen het leuk vinden... kun je natuurlijk uh, iedere dag even komen wandelen hier. Maar het is misschien leuker om met IVN een natuurvereniging, een tocht te doen. Dat wordt altijd aangekondigd in de krant. En die kunnen inderdaad ook vertellen welke bomen er eigenlijk niet hoorden... en hoe de vegetatie vroeger was. Jan en uh, Annemiek mag ik jullie heel hartelijk bedanken. Ook dat ik in jullie privébunker naar binnen mocht gaan. En heel erg veel succes en dat het maar weer een uh, mooi park mag worden. Dus bedankt. Veel plezier gedaan. Ja, jij ook bedankt. Graag gedaan. Leiden.